Beleef je geluksmomenten van vorig jaar opnieuw met een CW-fotoboek. Bestel hem nu op cw.kruidvat.nl met 20% korting... en maak kans op een fotoshoot door een bekende fotograaf. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hé hey, jij daar, droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer, zet vandaag de stap met... Hey, boekhouden Samen succesvol starten. Hey jonge ondernemer, je kunt weer btw-aangifte doen. Oh ja. Dat moet ik niet vergeten. Het kan tot uiterlijk 31 januari. Hé, hey, en wist je dat je na het versturen ook meteen kunt betalen? Bijvoorbeeld met Ideal. Oh, chill. Ja. En op belastingdienst.nl slash jongeondernemers... vind je meer btw-aangifte tips. Handig van de Belastingdienst. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, Bij de VriendenLoterij kunnen wensen echt uitkomen. Zo hoor je vandaag iemand zeggen... Ja! <truimert> en morgen iemand anders... Ja! We maken elke dag een winnaar bekend. Van 10.000 euro, elke week van 100.000... en elke maand van 1 miljoen euro. Het is namelijk alle dagen prijs. Speel mee op vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen, Code Oranje in Drenthe, Groningen, Friesland... en op de Wadden is verlengd. Door IJssel kan het daar erg glad zijn. Code Oranje geldt er daarom tot 10 uur vanochtend. Er zijn ook meerdere ongelukken gebeurd in het noorden. In Drenthe rijden er minder bussen. Er zijn nog veel vragen naar een schietpartij in Den Hoorn, vlakbij Delft. Gisteravond is daar iemand op straat neergeschoten. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Om wie het gaat is nog niet bekend. Ook is er nog niemand opgepakt en is nog onduidelijk waarom er is geschoten. Amerika heeft meerdere marineschepen naar de kust van Iran gestuurd. Het gaat om een waarschuwing. President Trump wil onder meer dat Iran minder hard optreedt tegen demonstranten. Bij eerdere protesten kwamen veel demonstranten om het leven. De Amerikaanse vloot komt over een paar dagen aan in het Midden-Oosten. steeds minder mensen hebben een huisdier, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Op dit moment heeft 58 van de Nederlanders één of meerdere dieren. Dat is minder dan twee jaar geleden, maar waarom het aantal daalt is dan niet bekend. Het vaakst kiezen we trouwens voor een hond. Ook hebben veel mensen een vis. In bijna één op de tien huishoudens zwemt er even. Het weer nog van Weerplaza, grote verschillen qua temperatuur. In het noorden de hele dag rond het Vriespunt, in het zuiden... Dan kan het 10 graden worden. Op veel plekken de zon vandaag. Dit weekend blijft het vooral in het noorden koud. En waarschijnlijk kan je daar dan ook gaan schaatsen. Fiel oh, ja. op de A58 naar Eindhoven. Het is er eentje tussen de baas en moergestel. Drie kilometer file en een kwartier vertraging. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90's in. Yes, tot aan uh, 10 uur gaan we opwarmen voor de Q Top 500 van de 90's. Die begint aanstaande maandag. We beginnen met een liedje waarop is gestemd door Astrid. Ja, en die zegt, dit liedje maakt mij zo ontzettend blij. En het is misschien wat blablabla gek, maar deze moet op mijn begrafenis gedraaid worden. En dan hoop ik dat er flink op gedanst wordt. Het is mijn nummer 1. Nou, sterker nog, hij stond ook vorig jaar op nummer 1 van de Q Top 500 van de 90's. Hier is Paul Elstak the rainbow high in the sky I want to see you and me on a bird flying away. Flyin away and then I hope to see your smile every night these hits. 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. Het is altijd uh, zo opmerkelijk. Over welk decennium het ook gaat. Zweden speelt altijd een hele grote rol. Ja, door eigenlijk de hele muziektijd: hè, dat er muziek gemaakt is. Nu, nu nog steeds natuurlijk. 60s, 70s natuurlijk uh, bij uitstek de decennia van, uh, van ABBA. Ja, bijvoorbeeld. Hebben we het over de tens, dan hebben we het automatisch over Avicii. Ja, ook Zweden. Zo Zou Zou ook Ook Zweden. Precies. En nu we in de 90s zitten, ja, luister even mee wat er al dan niet uit Zweden komt. Army of Lovers. Maar ook Redneck. Deze van deze base De Stein. Ook zij kwamen uit Zweden. Slaat van Ibrahimovic komt ook uit Zweden. Ja, dat is voetbal. Dat is voetbal. Oh, oh, oh, we hebben oh, het nu oh, over oh, artiesten. Oh, oh. Maar Gardagans. En ook de nu volgende band komt uit Zweden, is opgestemd door Laura Petom. die zegt, ik had een bandje van dit liedje, waarmee ik lekker fietste op de, op de racefiets echt een prima tempo ervoor Dit is Hallo! In gedachten maakt me dat veel beetjes blij. Ik voel het als ik jou zie zitten. Als ik je alleen maar ruik, ik zit in honderdduizend vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes en al maakt ze dat een beetje bang. Ik heb je lief vierjarige tijden lang. Ik voel het heel vaak als jij opstaat of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachten. Jij die loopt in mijn lievelingstraat, is mijn hand die jij plots vastpakt als ik domweg naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke. Zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief. Ik heb je lief.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 Priesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voor. wilt. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een beetje de ketel. Je zit al een hele week zit je ja. te roepen jongens, maak er ja. tijd voor, schuif je werk aan de zijkant, ja. vul die lijst nou weer in, misschien nog voor het weekend. Ja. Heb je het zelf niet gedaan? Ik heb het zelf niet gedaan. Uh, en ik vind ook een beetje practice what you preach. Dus ik ga er zo meteen om tien uur aan beginnen. Er is één voordeel. We hebben nu verschillende opwarmuurtjes gedraaid. En we hebben verschillende liedjes gedraaid die op stemlijstjes van mensen staan. Ik weet nu wel precies precies wat ik op wil hebben. Mm, dus... Bijvoorbeeld deze van Paul de Leeuw. Ja, dat begrijp ik. Dat is echt, echt dat waanzinnig. Stof. Steeds een heel goed nummers. Echt mooi. een heel goed liedje. Bezig met een uur lang muziek uit de 90's bezien, gaat deze wel op jouw lijstje. Dit is Ultimate Chaos. No. Say it to you time and time again. Oh, Yes no? Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby. The woman just like you in my life. Een uur lang muziek uit de 90's gaat zo meteen verder met onder andere Solid Harmony en The Four Non Blondes. En Danny, wat horen we in het nieuws? Ja, kan je dit weekend nou uh, schaatsen of niet? Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal, hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit, dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Geef jouw raam een nieuwe look met Carwei. Nu 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertensoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mm, dat is het gevoel van thuis.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 Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Alpro Houdbaar nu 1 plus 1 gratis... en Milner Gesneden 30 plus kaas nu ook 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-deals. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn... Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl Nu bij DK Markt. Douwe Egberts 500 gram of 54 pets nu 6,99. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij uh, ja, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen of 35 jaar kampioen in keukens. Bij Primera maak je bij iedere aankoop kans op een echte 24-karaats gouden Primera-pas. Wacht niet, even naar Primera...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 nu de mooiste deals bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals smartwatches van onder andere Garmin en Samsung. Nu met tot 20% korting. scoor alle deals bij Bol. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW, zo mooi. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4.000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo Dealer. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Ah, oh, zin in thee. Oh. Wie heb je te lang niet gesproken? De goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Het is nog maar vijf dagen prijzenstorm bij Jumbo. Nu alle Jumbo's verse pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Lenore 2 plus 3 gratis. En optimaal kwark of yoghurt. 1 plus 1 gratis. Dank voor die challenge. Jumbo.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 In het uh, noorden is het hele dag rond het vriespunt. In het zuiden kan het uh, 10 graden worden. Op veel plekken schijnt de zon vandaag. En dit weekend uh, blijft het vooral in het noorden koud. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, er is meer bekend over de schietpartij. Gisteravond in Den Hoorn, vlakbij Delft. Het slachtoffer dat daarbij is overleden... zou een minderjarige zijn. Dat schrijft Hart van Nederland. Het zou om een jongen gaan. Gisteravond werd hij gevonden op straat. Er is nog niemand opgepakt. En waarom er is geschoten is ook nog niet bekend. In Drenthe en Groningen zijn door de gladheid... meerdere ongelukken gebeurd, vanochtend en vannacht. Er zijn ook meerdere lijnbussen uitgevallen. Ja, het ijzelt in het noorden van ons land... en daarom kunnen wegen hier en daar nog steeds spiegelglad zijn. En steeds meer mensen voelen zich ongelukkig door social media. Dat blijkt het nieuw onderzoek waar de NOS over schrijft. 14,5 en een half miljoen Nederlanders zitten op social media. En bijna 2,5 en een half miljoen van hen... zeggen er niet blij van te worden. Ze krijgen er een leeg gevoel van of voelen zich minder fit... En toch blijven we er gebruik van maken, legt deze expert uit. We zijn toch een soort van verslaafd aan social media. Het zit zo ingebed in ons gedrag, in ons hele dagelijkse leven... dat we er heel moeilijk van afkomen. Bijna twee op de drie Nederlanders zijn inmiddels voor een verbod op social media... voor kinderen onder de 16 jaar. Ik zou er ook zo graag gewoon mee stoppen, maar het lukt me niet. Waarom niet? Ja, omdat het me gewoon niet lukt. Waarom? Dus dan zou ik bijvoorbeeld Instagram van mijn telefoon moeten verwijderen... en TikTok... Ja, dat, ja. Doe dan, dat, dat doe ik dan toch niet. Ik heb dat toch met een aantal uh, social media al gedaan. Welke dan? Uh, X. Ah ja, oh, daar ben ik ook mee gestopt, maar een paar jaar geleden al, ja? Ja, ik ook, ja. ja. Uh, Facebook. Dat ruimt ook lekker op. Uh, ja. Dat is wel waar. Uh, en, en TikTok en Instagram staat er nog op. Maar is het niet zo dat waar we vroeger op... vooral op Twitter zaten en op Facebook... hebben we nu dus TikTok en Instagram? Ja. Dus ja. Ja, wat zijn we per saldo, even stom gezegd, opgeschoten? Ja, nee, dat is zo. Maar ik, ik ga ook steeds meer na dat ik denk... ja, een verbod onder de 16, ik vind dat eigenlijk hartstikke goed. Supergoed omdat idee. Je, omdat je bij jezelf merkt en ook bij anderen om je heen... wat het eigenlijk doet. Yes. Als ik ochtends mijn telefoon niet bij zou hebben... en ik zou in één keer door kunnen met alles wat ik aan het doen ben... Oh, noem het maar. Op, ja. de kinderen naar school brengen, de vaatwassen leegruimen... opruimen in huis. Ja. Maar elke keer komt die stomme telefoon tussendoor... en dan betrap je jezelf op na een tijdje... want het is niet heel bewust, dat is nog het erger eigenlijk... dat je gewoon 10 minuten staat te scrollen... Ja. en je hebt geen donder gezien... en je ligt achter op schema. Echt ongelooflijk. En je bent er zelf bij. Je bent er zelf bij, je heel doet je het zelf. Ja. Eén app die je nodig hebt, dat is de Q-app trouwens. Uh, verder kan je alles verwijderen. De rest kan er allemaal af. Rijden door België gaat ons binnenkort waarschijnlijk geld kosten. Ze zijn het er bijna eens over een nieuwe soort digitale wegenbelasting. Ze willen investeren in de wegen daar en daar hebben de Belgen geld voor nodig. Omdat wij als Nederlanders massaal over hun wegen rijden... gaan wij daar waarschijnlijk ook aan mee betalen. Zo'n 100 euro per jaar gaat dat kosten. Je hoeft dan geen sticker in je auto, het wordt allemaal digitaal geregeld. Het wordt herkend via je kenteken. Suske en Wisske de toenemende tol... <laughs> Dat krijg je dan. Ja. Die staan waarschijnlijk aan de grens te kijken die er overheen komt. <laughs> en nog even terug naar die kou in het noorden van het land. Temperaturen rond het vriespunt dus. En dus kan je daar dit weekend mogelijk schaatsen. Nou, deze voorzitter van de ijsclub is druk met zijn schaatsbaan. Oh, eens even luisteren. Dames en heren, welkom. Oh. Het Giert Oh, wacht even. Nou, ja zeg. Ja, nee, wacht, het is de verkeerde. Oh. Het is het verkeerde. Die uh, ja, op dit moment helaas bestaat uit water. Maar waarvan wij elk jaar hopen natuurlijk dat daar uh, een mooie ijslaag op komt te liggen. Ja, dat er gewoon geschaasd kan worden en dat kinderen plezier kunnen hebben op het ijs. bij Omroep Flevoland. Uh, in het noorden zou het in theorie mogelijk moeten zijn, na het weekend, mogelijk ook in het oosten... In het midden en het zuiden van het land kunnen we het vergeten. Want daar blijft het boven het vriespunt. Oké, okay, in het noorden zou het in theorie mogelijk moeten zijn. Ja, je ja, nog... We willen klopt. geen garantie afgeven. afgeven. Nee, anders is iedereen boos op ons. Ja, nee, precies. Nee, klopt. Maar ik zou toch nu heel graag gewoon zo'n... een koortsachtige talkshowtafel willen zien vanavond. Ja. Die er dan helemaal over gaat uitweiden. Ah. Bakken, leien, Erben Wennemars die weer zitten huilen. Ja, ik wil het allemaal heel graag zien ja, weer. ik zou er ook zin in hebben. Ik, ik, ik wil er zo een beetje lekker heen. Weet je, dat je er een beetje tegenaan schuurt. Maar denk. Denk jij, dat we niet? Denk jij dat we het nog mee gaan maken? Nou, ik heb laatst wel gehoord uh, dat het nog wel eens mogelijk zou zijn. maar Dat het dan binnen nu en tien jaar zou gebeuren. En daarna niet meer. Dat was laatst uh, was dat ook in het nieuws. Oh ja? Oh, dat nou, ja. het allemaal wat strenger wordt. Pie Paulusma, die heeft gezegd, is het verhaal. Wanneer u... heeft u dat gezegd? <lacht> Op, uh, net voordat hij uh, is overleden. Oh, ja. Oké. Okay. Dat er dit jaar een elfsteden toch komt. Dit jaar? Ja, want er zijn altijd uitschieters in het klimaat, zei hij. En hij voorspelde 2026, ik dacht in maart of april. Heeft hij gezegd, vier jaar geleden dus, precies over vier jaar komt er een elfsteden. Ik zou het jaar. fantastisch vinden als dat waarheid wordt. Ja, ik ook. Dus dat echt eh, onze eigen Nostradamus ja. krijgen dan. Dus ja, absoluut. Is. Ja, absoluut. Matti en Marike. Laatste elfsteden toch was in 1997 uh, trouwens. En drie jaar eerder kwam deze uit van Live and Joy... De 90-stemweek. Geef je stemlijstje door via qmusic.nl. En bij elke 500 lijstjes die binnenkomen, een uur lang alleen maar 90 zit. Q Music. Het is still time to get a bat. Great big healer of hope. For a destination. For non-blonde, spiky music en uh, what's up in een uur lang 90's muziek. Geweldig hè. Ik denk dat dat mijn favoriete decennium is. Dat denk ik echt. oh dat vind ik een mooie uitspraak. Ja, daar zitten ook de meeste herinneringen van jou aan, denk ik, of niet? Ja, dat, ja kijk, ja, ik ben geboren in 1985. Dus toen ik de radio ontdekte, mijn eerste singeltje, ik ging naar school. Al ja. mijn herinneringen, die zitten allemaal hier. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ja. En ik bedoel, we hoeven ook geen heel debat nu te starten over wat het beste decennium is. Maar ja, ik vind de 90s. dat maakt bij mij wel echt het meest los. Ja, dat begrijp ik. Het is ook een heel uh, specifiek tijdperk. He. Je kunt zo wel een aantal dingen noemen die echt typisch 90s zijn. Maar het is toch bij sommige liedjes dat als je de eerste drie seconden hoort. dat je echt weer terug bent op een bepaalde plek? Ja. ja een hele specifieke sound. Solid Harmony is dit. Misschien heb je dat wel bij dit liedje. I want you to want me. I want you to want me for all that I am. I hope that you will. En bij elke 500 lijstjes die binnenkomen... Big back music and to be with you. Hey manno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij gaat dus doen uh, waar ik eigenlijk ook al uh, de hele week zin in heb vanwege het alarmschijf. Oh ja, ik ga uh, vanavond naar Soetopia uh, of Soetropolis. Ik weet niet hoe die in Nederland genoemd wordt. Soetopia volgens mij. Heet die in Nederland Soetopia? Ja, het ja, is ja, een ander Nee, maar uh, dat heeft recht of zo te maken. Dat hier anders heet dan in Ik oh. weet niet precies hoe die in Nederland heet, maar in, in ieder geval. Ja? Oh. Zotropolis, nou ja. Weet je hier? Ja, en In ieder de ja. ja. geval dat zo. Daar ga ik naartoe. Ja, het kwam wel door het liedje dat ik dacht: van zo, ik ben er nog niet geweest. En dat als Disney-connoisseur moet ik natuurlijk wel naartoe in de bioscoop. Ja, grappig. Ik heb zoveel mensen ook in de appbox gezien en hier op de redactie. Die zeiden: ik heb door dat liedje van Shakira zin om naar die film te gaan. Ja, ja grappig. Ja. Ja, ik heb het woord bij daad gevoegd. Ja, nou, ik moet andersom. I, daad bij woord. Maar... Ja. <ancestry> ja, ik wilde dus zeggen, ik klink gek. Ik Vervoel. zag de video er ook bij draaien, natuurlijk hier in de studio. En toen dacht ik: oh, dat lijkt me wel een leuke film eigenlijk. Geinig. Ja, leuk. Nou, dat ga ik doen. Ja, laat we uh, maandag even weten of het uh, de moeite waard was. Ja, is goed. Al BMW beetje gekleurd als groot Disney fan, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Uh, eerst heeft Menno zo meteen uh, nog wat werk te doen. Uh, namelijk, het foute uur komt eraan. Waar kunnen we uit kiezen, Menno? De freestylers met push-up. Ja, daartegen ook een special die met come with me. Ik ga voor deze. Ja, ik, ik ga voor de comedy. Ja, uh, ja. ja. ja. Waarmee ja. begint Men het het uur. Jij bepaalt het nu in de Q Music app. Let's get ready to rumble! Vorige week kwam er een gigantische hitte 40 binnen. En de linkerhoek klein van formaat, maar groot in succes. Bruno! Verslagen titelhouder... Taylor Swain. Deze titanen strijden om de koppositie in de enige echte. Maar wie komt er als grote winnaar uit de wedstrijd? Dat vertel ik je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Nederlandse Top 40. De Top 40. is partner van de Top 40. Start je dag zonder barst. Opgelost. Auto de Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van 100% pindakaas? Een emmer van wel 1 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Ja, dat hoor je goed. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Nou, dat worden weer mooie geldprijzen dit jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Spelkendust 18+. plus. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-park All-in-One vaatwas -tabletten. 66 stuks voor mijn 3,53. Lidl, je verdient het. Windfarm. Serious goal, me. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Nou, nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen, 400 gram, voor maar 2,79. Lidl, je verdient het. De Peugeot 208 is een toonbeeld van Franse elegantie. En met de 208 Business heb je voor een kleine meerprijs... zowel navigatie als parkeerhulp voor en achter aan boord. Bovendien krijg je via private lease nu tot wel 50 euro korting per maand. Dat is dan weer een toonbeeld van Nederlandse elegantie. Voorwaarden op peugeot.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op KPN.com/slash snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem. Kijk met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op Villa4You.nl Ook professioneel boekhouden? Ga naar Twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 40% korting op Histor perfect Finish Lak, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien. Um, tango? Huh? Ja, er zijn tango, veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Met een hele grote tas naar kruidvat, want het zijn weer de hebben, hebben, hebben weken. Nu kruidvat, deodorant en douche 5 voor maar 5 euro. Zo kom je 5 keer zo fris voor de dag. Op naar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk, Geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Nu onze 15.000 MB-bundel de eerste 12 maanden... voor maar 5 euro per maand. Fans van Extra Extra Veel Voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nu maar 349. En we plakken er XXL Gouda Kaasplak aan vast. 600 gram, ook maar 349. Fans van Voordeel. Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf...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 Aldi, januari. Eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendhoppermodellen... die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis. Het is tijd om te relaxen. Dat is typisch trendhopper. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Ook relax het nieuwe jaar in. Ga naar jouw trendhopper of naar trendhopper.nl Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik, wil, ik wil van mijn auto af.nl Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Dr. Utke Restaurantenpizza, 2 dozen, 3,99. En alle Bertolli, pasta, pesto en pizza, 1, plus 1 gratis. We doen met je mee, plus. Ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil van mijn auto af.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 Dus krijg je wel snel glasvezel, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen open te breken. Precies, want bij YouFone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 12 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl. Dus waar moet je zijn voor de magic? U. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of oh, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n mokwarme chocomel. Oh, maakt heel je winter goed. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl. Vos. Ja, goedemorgen, er lijkt meer bekend over de schietpartij gisteravond in Den Hoorn, vlakbij Delft. Het slachtoffer dat daarbij is overleden zou een minderjarige zijn, schrijft Hart van Nederland. Het zou om een jongen gaan. Gisteravond werd hij gevonden op straat. En in de buurt zit de schrikker goed in. Ik heb nog nooit zoveel politieagenten ja, bij elkaar.